Het is van Kester met het NOS-journaal. Opnieuw een luchtaanval in Syrië. Volgens staatsmedia heeft Israël raketten afgeschoten op Syrische luchthavens en militaire bases. De meeste raketten zouden zijn onderschept en neergekomen in de buurt van de stad Homs. Israël heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Het leger van Israël heeft vaker doelen bestookt in Syrië om wapenleveringen van Iran te hinderen. Iran zou die wapens leveren aan onder meer Hezbollah. Voor de vijfde avond op rij was het onrustig in verschillende Franse steden. De demonstraties verliepen wel rustiger dan de afgelopen nachten. Toch melden Franse media dat er redden waren in onder meer Marseille en Nice. Opnieuw werden 45.000 agenten ingezet. Uit voorzorg hebben winkeliers hun zaak aan de Champs-Élysées in Parijs dichtgetimmerd om plunderaars tegen te houden. In totaal zijn afgelopen avond ruim 400 mensen aangehouden in Frankrijk.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 Bij een landelijke inleveractie van vuurwapens in Servië... zijn 108.000 illegale wapens ingeleverd. De overheid had opgeroepen de wapens in te leveren... nadat bij schietpartijen in mei 18 mensen om het leven zijn gekomen. Dat leidde tot landelijke protesten tegen het vuurwapengeweld... en de Servische regering, die te weinig tegen het gewelddadige klimaat zou doen. De Serviërs konden die wapens straffeloos inleveren. Volgens de politie zijn er tienduizenden pistolen en miljoenen kogels ingeleverd. Het weer. Vannacht wisselen buien en wolkenvelden elkaar af. Lokaal valt er nog een enkel extra buitje. Het koelt af naar een graad tot 13. De komende dag stapelwolken en zon het blijft op de meeste plekken droog. En het wordt ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 You're listening. Said the laureate, this mink's of course is sharp as any lynx and blacker, deeper than the drinks as any hottentot without remorse. For the meat said she and the drinks you can see are... mm <laughs>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 Noten benen, beespaljasje, roep de overdoen doe mij maar een esma. Mag ik één SMA alsjeblieft? Leuke kakkers, hemd van Rolf, die oude zomer, hits, nostalgie, gaan we uit, dan gaan we Come to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 because antwoord 106.9 fm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 Wow, dat weet ik ook Hoop dat je me hoort Want je brengt me de dag en nacht op